De snelste die is in handen van Shakira. Waka Waka gaat in één keer 10 plaatsen omhoog. En snelste daler is dan in handen van Adam Lambert. What do you want from me? Zakt er 10. Langs genoteerd net als vorige week. Train, Hazel Sister. En ook Rihanna met Rootboy. Boy. Beide alweer 17 weken in de lijst. Zometeen de eerste nieuwe binnenkomen. De dame die uh, samenwerkte met David Guetta voor het album.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 Wekenlang lang staat zij in de lijst, Rihanna. Boy zakt dus al vier plaatsen naar beneden, van 35 naar 39. Eén plaats staat maar lager, dat is Pixie Lot met Gravity, 15 weken in de lijst. Vorige week op 38, deze week dus terug te vinden op die nummer 40. Nummer 38, één plaats verliest Jason de Rulo. In My head zakt in de 15e week van 37 naar die 38ste plek.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 En Commander die vinden we dus deze week terug op nummer 37. I feel like the DJ is my bodyguard. guy. You see the way he keeps me safe with the treble in a bass. I feel free enough to party high. This dress won't go to waste. Feels like I own the place, yeah. We are Peter, Peter, boss. You see the way these people stare. Watching how I fling my hair.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 The spot we're bumping in your parking, parking lot. When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 on my super, super fly lady. Yeah, you could be big bone, long as you feel like you own. You could be the model type skinny with no appetite short stack, black or white long as you do what you like body out of sight, body body, body out, out of yeah. sight. She does a two step and a time drive. She does a cabbage patch and the mustache. stop. She like the electro, she loves hip hop. She likes to break in, she feel punk rock. Punk she like samba and the mambo. She likes to break dance and calypso. Girl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 Wekenlang lang kunnen we al genieten van deze plaats van Train Hazel Sister. En in die zevende week is er wel verlies. Vijf stuks in totaal van 28 naar 33. Tijd even om achterom te kijken wat we dan allemaal al gehad hebben. Nummer 40 twee plaatsen verlies in de vijftiende week voor Pixie Lott met Gravity. Rihanna met Rootboy Boy levert vier plekken in. In haar zeventiende week uh, zakt ze dus naar 39. Nummer 38 is er dan voor de Jason Durlo.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 ...maakt zijn naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, ren naar Frans en zet hem op 106.9. je yeah. Zfm. ZFM. 24 uur per dag. hete de Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. De verliezer van deze week heet Adam Lambert. 10 plaatsen moet hij in totaal inleveren. Hij zak van 11 naar 21. Dat in zijn twaalfde week alweer. Op nummer 30, Cascada Dangerous levert het 6 uh, plek in in een twaalfde week. Keen 1, The Waving Flag in de tweede week van 36 omhoog naar 29. Aura, I Will Love You Monday, ook in de tweede week, nu van 34 naar 28. Van 32 naar 27, Kate Perry, California Girls.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 There is no, there is no, baby it feels so, to dance with the beat up uh. that heat between you and I, free free to the in life, we like to live life.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 Cohen zei twee weken geleden dat de rechtsstaat bij Wilders niet in goede handen is. Volgens Wilders is Cohen met die uitspraak over de schreef gegaan. Het gaat misschien te ver om te zeggen dat Cohen daarmee aanzet tot geweld... maar er zijn altijd gekken in dit land die dan denken, daar moeten we vanaf, zegt Wilders. Dat heeft Cohen wellicht niet beoogd, maar dat kan wel het effect zijn van zijn woorden, zegt de PVV-voorman. Volgens Wilders is de PvdA zelf een gevaar voor de rechtsstaat. Paus Benedictus is begonnen aan een driedaags bezoek aan het Griekse deel van Cyprus. Het is de eerste keer dat hij een land bezoekt waar het merendeel van de inwoners orthodox-katholiek is. De katholieke kerk is sinds de elfde eeuw verdeeld in een orthodoxe en een Roomse kerk na een geschil over de geloofsleer. Het bezoek wordt overschaduwd door de moord op een bischop in Turkije. Benedictus heeft gezegd dat die moord geen politieke achtergrond heeft en de betrekkingen met Turkije niet zal belasten. Een bezoek aan het Turkse deel van Cyprus was al niet in het programma van de paus opgenomen. Dan het weer volop zon. Het is 18 graden op de wadden tot 24 in Limburg. Vanavond en nacht helder met minima rond 7 graden. Morgen ook volop zon en nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het.